8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. De mix van nieuws en sport gaat vanavond natuurlijk gewoon door in de Radio 1 Sportzomer. President Obama gaat minder vreemdelingen uitzetten. En we hebben het vervolg van Oekraïne-Frankrijk. De eerste nieuws door Almeegens. Generaal Peter van Um, de Nederlandse commandant der strijdkrachten... heeft in Australië een hoge onderscheiding gekregen. Hij is voortaan officier in de orde van Australië. Van Um kreeg die onderscheiding voor zijn leiderschap... tijdens de Nederlandse missie in Uruzgan. Van 2008 tot 2010 vielen de Australiërs daar ook onder zijn commando. Van Um is in Australië om te praten over verdere militaire samenwerking. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney is vandaag begonnen aan een campagnebustoer. In vijf dagen doet hij zes staten aan. Hij wil zwevende kiezers die buiten Amerikaanse steden wonen voor zich winnen. En gaat naar plaatsen die president Obama volgens hem vergeten is. Romney heeft als boodschap Obama besteedt weinig aandacht aan de dagelijkse zorgen van de Amerikanen. En biedt geen hoop voor de toekomst. Als tegengeluid hebben de democraten hun eigen bustoer georganiseerd. Ze verschijnen telkens één dag voor Romney... om te vertellen dat juist zijn beleid slecht is voor de Amerikaanse middenklasse. Vier verdachten die woensdag na de wedstrijd Nederland-Duitsland zijn aangehouden op het Jongbloedplein in Den Haag... zijn door een supersnelrechter veroordeeld. Ze kregen werk- en celstraffen. En ook mogen een paar verdachten rond wedstrijden van Oranje niet in de buurt van het Jongbloedplein zijn. De Amerikaanse ruimtesonde Voyager 1 staat op het punt het zonnestelsel te verlaten. Uit metingen van de NASA blijkt dat de zonde zich aan de rand van de interstellaire ruimte bevindt. De Voyagers 1 en 2 werden 35 jaar geleden in 1977 gelanceerd... om de planeten in ons zonnestelsel te onderzoeken en daarna dieper de ruimte in te gaan. Op het EK Voetbal heeft de wedstrijd Oekraïne-Frankrijk een uur stilgelegen. Na vier minuten staakte de scheidsrechter Björn Kuipers de wedstrijd. Dit vanwege hevige regen en onweer. De tweede helft is net begonnen. Het staat daar nog 0-0. Het weer vanavond en vannacht geregeld. Regenbui, het wordt zo'n 13 graden. Morgenochtend vooral in de oostelijke helft van het land nog een bui. Maar smiddags is het bijna overal droog met zonnige perioden. En kan morgen 20 graden worden. A ah, en verkeersinformatie staat er nog een korte file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Vanwege de herstelwerkzaamheden bij Maastricht, twee kilometer. In het noorden van het land is de N31 dicht, de weg afstadijk leewarden Na een ongeluk is de weg tussen Kimswerd en Middelum in beide richtingen dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Mr. Polska is terug in Nederland. En hoe zag de dag van Oranje eruit? Vrienden van de avond zijn journalisten Fidan Ekis en sportjournalist Emiel Schelvis. Maar nu eerst naar Drijft Donetsk. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder. Ja, Ronald van der Geer bij Oekraïne Frankrijk heeft die buide hitte een beetje verdreven. Nou, daar, daar lijkt het wel op. Want nou, de hitte viel wel mee vandaag in, uh, in Donetsk. Maar die bui heeft er ook van voor gezorgd dat het nog een beetje koeler is. Het grappige is, na 51 minuten bij een 0-0 stand... als je echt kijkt naar het veld... Ja, zie je wel wat plekken verschijnen. Maar heel veel hinder lijken de spelers niet te hebben. Van dat enorme noodweer dat uh, boven Donetsk is uh, losgebarsten. Vier minuten na aanvang van uh, de wedstrijd. Het onweer daar nog eens bij. Daarom heeft de wedstrijd dus een uur stilgelegen. En zijn we nu pas zes minuten bezig in de tweede helft. Waarin uh, de Fransen een kans hebben gehad via Mene. Maar 1 op 1 hij werd weggestuurd door Nasri vanaf het middenveld. 1 op 1 met keeper Piatov. Maar wederom want ook in de eerste helft gebeurde dat al was keeper van Oekraïne te sterk in een 1 op 1 nu wel. Twee schoten van afstand van Oekraïne waarbij die van Shevchenko tot de verbeelding sprak. Actie van links naar binnen en die bal echt 3 centimeter over de kruising. Daarna nog Timo Shuk. maar die bal ging hoog over de goal van Loris. Daar is Oekraïne weer met Jarmolenko. Nee nu verspeelt hij de bal en zouden de Fransen zijn aan een counter kunnen gaan denken over de linkerkant. Versnelling van Ribery. Ribéry is sneller dan Koussiev. Nog altijd Ribéry richting het Schafzomgebied. Benzema aangespeeld. Dan Menet aan de rechterkant van het Schafzomgebied. Komt er binnen. Linker bij een goal. Nou, daar is dan de goal van de Fransen. Uitgespeeld door de voorste lijn. Dat is een rugby aanval werkelijk in een vijf landen toernooi. Maar ze komen er keurig uit. Het begint met Ribéry zijn versnelling in de counter van Frankrijk. Uiteindelijk gaat hij nu niet voor eigen succes. Maar vindt hij Benzema in de as van het veld. En de spits van Madrid ziet dat zijn collega aan de rechterkant Menet er nog iets beter voor staat. Die krijgt de bal aangespeeld. Heeft meters werkelijk overbrugd om in balbezit te komen. Want het is een counter. Hij komt naar binnen en kiest dan voor zijn linkerbeen in de korte hoek. En verrast uh, keeper Piatov. En voor de tweede keer dus in dit toernooi komt Oekraïne op achterstand. En ook voor de tweede keer in dit toernooi komt Frankrijk op voorsprong. Het is 1-0, 7 minuten naar rust in het voordeel van de Fransen. Ja, hier is onze analist Frans Groenendijk terecht de voorsprong. Ja, over uh, wat ik tot nu toe gezien heb, een uh, klein uurtje vind ik dat wel. Uh, de Fransen toch technisch ook wat beter. En ook wel weer uh, de tweede keer ook dat een coach uh, een speler opstelt... Uh, in de tweede wedstrijd, die meteen uh, belangrijk is. Hè. Dat was ook bij Spanje al zo, met Torres... En nu weer ook met deze menies. Ja, We zagen daar uh, uh, eerst de, de actie van Shevchenko. Dat schop dat vlak, uh, vlak naar huis ging. Uh, is dit een wedstrijd van de, van de individuele acties? Nou, Shevchenko, uh, ja, groot compliment hoor. Hij blijft toch levensgevaarlijk. En ik, uh, ik, vind, ik heb daar toch heel veel respect voor. Hoe deze jongen dit toernooi speelt tot nu toe. Alleen hij heeft nog niet het geluk gehad vandaag. Het is uh, een keer een goed schot wat gepakt werd ook door Joris. En, en nu net dat schot wat, uh, wat rakelings overging, maar hij blijft levensgevaarlijk en zo slim ook. Je bent jong, in elk geval onder de 30. Je woont in de VS, je hebt geen strafblad, maar wel een middelbare schoolopleiding en... Je bent illegaal. Nou, dan is vandaag een, uh, een goede dag. Want president Obama maakte uh, nieuwe immigratieregels uh, bekend. Correspondent Elko Bos van Roosendaal in Washington. Uh, nieuwe immigratiemaatregel. Hoe ziet hij eruit? Nou, president Obama kan dat elk moment uh, bekendmaken. Hij komt zo meteen de tuin van het Witte Huis uh, in om het uit te leggen. Maar het is natuurlijk al wel uitgelekt. Het komt hierop neer. Uh, Amerika kent zo'n 11 miljoen illegalen. Zeker 1 miljoen van hen... Uh, gaat dit aan, is onder de 30. kwam als kind naar Amerika, woont daar zeker vijf jaar... en heeft ook nog of in het leger gezeten of op school gezeten. Kortom, is een voorbeeldige burger geweest. Nou, als die regels allemaal voor je gelden, dan heeft Obama bedacht dat je per direct niet meer bang hoeft te zijn dat de immigratiedienst in één keer op de stoep staat, dat je mag blijven. Het heet geen generaal pardon, je wordt geen Amerikaans staatsburger, maar het komt er wel op neer dat die jonge illegalen nu bijvoorbeeld kunnen gaan studeren, dat ze een werkvergunning kunnen krijgen. Ja, en dat is echt nieuw. En het gaat Nou, rond de 1 miljoen illegale jonge mensen gaat het aan. Ja, probeer eens aan te geven hoe bijzonder het is dat deze maatregel nu komt. Nou, heel bijzonder. Uh, het werd ook niet verwacht. Kijk, het is hier volop uh, verkiezingstijd. Dat is wel duidelijk. Over een aantal maanden, begin november, zijn die verkiezingen. Het gaat over van alles. Het gaat over de economie natuurlijk. Vooral over de werkloosheid. Maar ja, immigratie, het is een langlopend probleem. Wat moet je met al die illegale? Alleen, het kwam niet heel erg voor uh, in die verkiezingsstrijd. Nou, dat is vanaf vandaag, denk ik, uh, heel erg anders. Niemand zag dit aankomen. En wat opvallend Ilko, is... We gaan uh, even onderbreken. We moeten even naar uh, de wedstrijd Oekraïne-Frankrijk. 2-0 voor de Fransen. Keurig uitgevoerde aanval. En weer Benzema aan de basis. Want ook nu legt hij de bal net achter de laatste linie. En Kabay, de middenvelder van de Newcastle United, is degene die ontvangt. Om de kluts nog wel meekrijgt En hem vervolgens achter Piatov schiet. En zo komen de Fransen op een comfortabele 2-0 na 56 minuten. We spreken met Elko Bos van Roosendaal in Washington over een uh, nieuwe immigratie, immigratie maatregel die president Obama heeft uh, bekendgemaakt. Je was aan het vertellen hoe bijzonder het is dat hij dat uh, heeft gedaan. Ja, en jullie krijgen alles live, want op dit moment is Obama zelf ook begonnen met toelichting. Nee, wat ik nog wilde zeggen, hij heeft dit gedaan met een presidentieel decreet. Dat wil zeggen, je kan dit via het congres doen, een nieuwe wet, via de republikeinen. Obama zag erin. in, dat heeft geen zin. Dus hij heeft dat, en die macht heeft een president, al maak je weinig vrienden mee, in zijn eentje gewoon besloten. Hij heeft dit bepaald en het gaat per direct in. En Ilko, wie is die groep die daar het meest van profiteert nu? Nou ja, de, de, uit, uiteraard de mensen die het aangaat vooral. Maar Obama probeert ook heel erg de Latino-kiezers uh, uh, aan te spreken. Want we hebben het natuurlijk vooral over Spaanstalige illegalen. En ja, dan hoopt Obama en de Democraten dus er zelf... Uh, ook van uh, te profiteren. Je moet bedenken dat er steeds meer Latino-kiezers bijkomen in dit land. En ja, elke vier jaar wordt gezegd, ze gaan nu echt het verschil maken. Maar dit jaar uh, lijkt dat dan ook echt te gebeuren. Het is ontzettend belangrijk om die Latino-kiezers aan te spreken. Ze stemmen sowieso democratisch, althans de meeste, maar lang niet allemaal. En Obama kan dit najaar elke stem gebruiken. En dus ligt het voor de hand wat de Republikeinen en ook Mitt Romney nu al zeggen. Ja, dit is een heel opportunistisch besluit van Obama. Hij doet dit gewoon in de hoop de verkiezingen straks te winnen. Goed, dankjewel Elko Bos van Roosentaal uh, in Washington. Bij ons uh, in de studio uh, twee vrienden van de avond, uh, Emiel Schelvis en uh, journaliste Fidan Ekis. Uh, Fidan, volg je uh, het EK? Ja, zeker. Ik ben heel erg van de grote toernooien. Eigenlijk een beetje uh, begonnen bij mijn vader. Bij ons stond altijd televisie aan, altijd, nou, bij iedereen waarschijnlijk, maar altijd voetbal. We misten hmm. echt geen wedstrijd. Ja, en op een gegeven moment blijkt dat je het ook best wel leuk kan gaan vinden. En ja, we zijn best wel. Uh, met, vooral met WK's en EK's ben ik behoorlijk fanatiek. Moet en en, en uh, bij het WK ben je voor? Wat denk je? Ja, zeg maar. Nederland natuurlijk. Ja, nou, ja goed. Ja, maar dus. ik moet zeggen, als Nederland het niet gaat halen... en ik ben er heel somber over, dan ben ik voor Rusland. Ja. Dan maar voor advocaat. Hè? Voor advocaat. Ja. Emiel Schelvers, jij kijkt ook wel eens uh, voetbal? Ja, heel af en toe. En, Sterker en maar... nog, mensen die tijdens het voetballen tegen mij praten... krijgen over het algemeen niet zo heel veel respons. <lacht> je, jij, je, je wordt echt een wedstrijd ingezogen. Daar komt ja, op ik ben redelijk uh, gefocust daar, ja, zoals dat zo mooi heet. Ja, jullie blijven de hele avond hier aan tafel zitten. Ja. Uh, schroom niet om je af en toe even met uh, een discussie uh, te bemoeien. Je bent hierbij uh, daarvoor ja, uit. Uitgenod... Ik vind het wel leuk hoe iemand door het kijken naar EK's en WK's... Toch ook die... Kijk, ik heb een gekregen door op straat te voetballen. En zij krijgt het door uh, naar EK's en WK's te kijken. Ja. Dat zie ik meer als de ultieme beleving uiteindelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat het wel heel erg is begonnen met de WK 1990. Het <lacht> <lacht> Ik begon met mijn uh, grote liefde voor Fiali, Baggio Maldini. We dachten, hé, hey, lekkere oh. mannen. hè. Ja, dat dacht <laughs> en toen bleek ook nog eens dat ze ja, tot En die zegt van Janini, dat moet toch je favoriet ja, zijn oh, geweest, Janini. Hey, nee. Schilacci. Ja, die was lelijk. Ah, ja, nee, maar ja, maar hij was, was wel lelijke, geweldig goed. Zeg jullie dat de CCI buiten de uitzending even bespreken. <laughs> Wij gaan even wat anders doen. <laughs> Is goed. <laughs> de radio 1 Sportzom. Polen Meltzer. Mijn naam is Mr. Polska. Dat is wel leuk. Ik ben naar het weekend gaan weg. Hier is Mr. Polska. Ja, Mr. Polska, onze speciale verslaggever voor de Radio 1 Sportszomer, volgt voor ons het EK vanuit zijn Polen. Maar het avontuur zit erop. Twee uur geleden is Mr. Polska geland in Nederland. Uh, Mr. Polska, goedenavond. Hoe was de vlucht terug? En een hele goedenavond. Ja, de, de vlucht was gewoon prima. Ik, uh, er, wa er was geen oranje loper en geen zon die mij uh, hier verwelkomde, maar uh, ik ben wel weer heel blij om in Nederland te zijn. Er waren ook geen oranje fans in het vliegtuig? Uh, nee, nee, nee. Niet echt. Misschien... Uh, ja, die zitten natuurlijk allemaal in Oekraïne, hè? Ja, dat denken we wel. Vloog ja, vloog ik, ho ik, ho ik hoop het voor jullie dat <laughs> we er nog zitten. Vloog je op tijd eigenlijk? Ja, ja, alles ging gewoon goed. Alleen uh, ik moest. Uh, ik, ik was wel bij het verkeerde band naar mijn koffer aan het zoeken. Oh, ja. uh, wat zijn nou jouw persoonlijke hoogtepunten tot nu, nu toe? Of laten we zeggen van, van jouw bezoek. Dus het hoeft niet, niet zozeer sportief te zijn, maar de, de, de hoogtepunten wat jou betreft van je bezoek. Um, nou ik, ik we hebben best wel wat interessante dingen uh, gewoon over het leven in Polen en hoe het daar nou eigenlijk is waarom die, die, al die Poolse mensen hier na, naar Nederland toe komen. Wat achtergrondinformatie daarover. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland niet echt veel weten over hoe, hoe de, hoezo die Polen hier naartoe komen. Behalve dat, dat ze hier gewoon geld komen verdienen. Maar hoe het echt in Polen uh, gaat, weet je wel. Hmm. En uh, daarnaast uh, ja, het, de, de wedstrijd Polen Rusland. Ja. Maar vat het eens samen, dan waarom ze dan hier naartoe komen in één zin? Nou, in één zin: in Polen verdien je ongeveer 200, 300 euro in de maand. Ja, net zeg je dat ze niet alleen voor geld hier naartoe komen. En nu zeg je dat ze alleen voor geld. Nee, dat zei ik niet. Dat is het enige wat je ervan weet. Het is gewoon heel lastig in Polen. Vooral als je. Veel dingen zijn gewoon moeilijk om te veroorloven, weet je? Ook met kinderen, met sport. En. Ja, het, het, het is toch, het, ik heb wat mensen gesproken. En de meeste Polen die daar naartoe uh, zijn, naar Nederland toe komen, die zullen ook waarschijnlijk wel hier blijven. Zeg, jij was deze week in Polen, was het alleen maar uh, lang leven de lol of vielen er ook nog dingen tegen? Uh, vielen er wat tegen? Ja, nou, ik, ik had, ik had uh, wat lekkerder weer verwacht. Ah. Maar voor de rest was het allemaal nog steeds hoor. We hebben lekker gegeten, daar hebben we ook een, een reportage over gemaakt. Ik heb mijn familie gezien. Um, ja, eigenlijk uh, heb ik er niet echt iets te klaar gehad deze week. Denk je dat, uh, dat Polen uh, zijn visitekaartje heeft afgeleverd met het Europees kampioenschap voetbal, zowel de ploeg als het land. Zeker, zeker. Ik heb heel veel, uh, ja, er komen mensen over heel Europa die komen nu naar Polen toe. En uh, ik heb heel veel mensen gesproken. En eigenlijk was iedereen wel, uh, ja, eigenlijk uh, uh, positief en ook uh, verrast. Ze hadden veel meer verwacht dat het. Dat het... Dat het heel arm of heel grauw zou zijn, maar de Polen en de Polen zelf hebben iedereen met open armen ontvangen. Oké, dankjewel voor nu. Wanneer kom je langs? Wanneer ik langs kom, bij jullie? Ja. Als je de Wodka zet, dan kom ik jou snel. Nee, neem het maar mee. Bedankt in ieder geval voor nu. Ja, hallo. Heel, de tot ziens. wel. <laughs> en tot straks. <laughs> <En>, uh, <laughs> Mr. Polska <laughs> heeft ook nog uh, een aantal reportages gemaakt in uh, Polen. Die hebben we nog niet uitgezonden. Maar dat gebeurt in de Radio 1 Sportzomer Later nog overdag. Goed. Het geluid van het stadion in Donetsk. Oekraïne. Frankrijk. Ronald. 2-0 voor Frankrijk. Ja, sorry, tegen Oekraïne. Slokje wodka. Spelen drie, 63 minuten. Slokje wodka zou wonderen doen. Maar brengt een hele andere wedstrijd denk ik teweeg. Ik hoorde over overigens nog even souffleren over die supporters. Dat is wel waar. Daarin heeft Polen ook het uh, visitekaartje afgegeven tijdens het EK. Misschien wel het enige negatieve aan de Poolse kant. Voor de rest doet het land er alles aan om het inderdaad allemaal vlotjes te laten verlopen. In tegenstelling tot uh, Oekraïne. Maar daarover later waarschijnlijk meer. Oekraïne het elftal staat met uh, 2-0 achter tegen Frankrijk. Na 64 minuten... En ondanks dat er verse krachten aan boord zijn gekomen bij Oekraïne... is Frankrijk de ploeg die gevaarlijk is. Het lijkt erop alsof het thuisland het kwijt is dat de organisatie weg is. En Frankrijk heeft de in het geel spelende Oekraïners terecht in de tang. Nu balverlies bij Gusiev aan de rechterkant. Het is allemaal kinderlijk eenvoudig. Zoals de Fransen deze wedstrijd uitspelen. Nu ook. De, een soort rondootje wordt er gespeeld aan de rechterkant bij Oekraïne. Ribéry en Benzema kunnen er uiteindelijk langs. Wie geeft uiteindelijk de steep paas? Dat zou Nasri kunnen zijn. Nee, de bal gaat weer een etage terug. Wie komt er in het strafschopgebied? namens de oh ja. Fransen? Het lijkt er ook wel op alsof Oekraïne helemaal niets meer wil. Niets meer kan. Ribéry, Benzema. Allemaal in de kleine ruimte. En al deze tijd hey. heeft Frankrijk oh ja. het balbezit. En kan Oekraïne helemaal niks. Davids is erin gekomen en uh, Milewski. Twee aanvallers, Voronin is onder meer in de rust uitgegaan. Maar het is echt wachten op de derde Franse goal en die komt er niet. Want er wordt op de paal geschoten in totale vrijstaande positie. Ik dacht dat het Nasri was die op de paal schoot. Van een metertje of 18. Nou, nu kan Oekraïne proberen eruit te komen. Met een overtreding. naar nou, wij dachten. Maar dat vindt Kuipers niet. Cevchenko is nu over de middenlijn heen. Is op Franse helft. Paast naar de buitenkant. Daar waar Davids misschien nu iets kan uitrichten. Davids nog altijd. Vanaf links het strafschopgebied in. De spits van Shakhtar Donets. Komt uiteindelijk in aanvaking met Diada. En haalt er een corner uit. Maar het was net uh, ja, toch wel vreemd om te zien. De Fransen die gewoon een soort rondootje spelen. vlakbij het strafschopgebied van uh, Oekraïne. Het is 2-0 voor uh, Frankrijk. Even wachten, Emiel. Ja, ja. Hey, Emiel is zo meterleefd. die aan het scherm te <laughs> kijken. die kan van zijn niet ja. Ik hoor hem bij de hele tijd. <laughs> speciaal voor jou, Ronald. <laughs> Zet hem in een apart kamertje dan. Ja, dat vind jij toch <laughs> ook? Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon ne valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Jouette, bien nous...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 It's <imitation> so De trousillards sont à et les soldats au carte simplement sur De Fransen jouwden de piano debout. Oeh, dat heb je snel opgepikt. in Een paar dagen ja, ja, ja. al de US. Ja, ja. Oekraïne, Frankrijk. Ronald van der Geer. 2-0 voor de Fransen nog altijd. Na een minuut of 70. En dus is het thuisland hardnekkig op zoek naar een doelpunt. Maar heel erg ver komt men niet. En de Fransen natuurlijk dan gevaarlijk in de uitbraak. Nu misschien via de rechterkant. Want alles is werkelijk bij Oekraïne op de aanval gericht. Menje nu net de bal naar de as van het veld. Daar waar Benzema op karakter langs twee man probeert te komen. Dat lukt niet. En dat, ja, het gaat snel op en neer. Want nu zou Oekraïne eruit kunnen komen. Het althans kunnen proberen. De Vies met het balbezit is één man kwijt in de as van het veld. Schiet dan. Vervolgens van een meter of twintig. Maar uh, het is een uh, krachteloos schot dat ook nog eens de juiste richting mist. En dus naast de goal van uh, Joris gaat. Terwijl uh, Sevchenko, de aanvoerder, hem nu verwijtend aankijkt. En zegt, ja, als je eventjes oog had gehouden op je medespeler. Op mij dus. Dan uh, had je gezien dat ik er wat beter voor had uh, gestaan. Maar de spits van uh, Shakhtar wil in zijn eigen stadion ongetwijfeld ook uh, iets van roem naar zich toe trekken. En een doelpunt maken in deze wedstrijd. Zou de aansluitingstreffer geweest zijn. Nu blijft het gewoon 2-0 voor Frankrijk na 71 minuten Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens in de Radio 1 Sportzomer bellen we met Nederlanders over de grens. Vandaag is dat Anne Dorst vanuit Rio de Janeiro, Brazilië en Olivier van Beemen in Parijs. Ja, Olivier, uh, we willen jou bellen over de uitslag, maar ze zijn nog bezig hè? Ja, ze zijn nog bezig. Uh, ze krijgen nu een goede vrije trap, uh, kan ik jullie melden. Ja, dus. Oh, het gaat, ja. op, het, gaat het door. <laughs> Misschien zie jij het eerder dan wij. <laughs> zeg maar waar, waar, waar, waar ben je aan het kijken? Ik zit gewoon thuis uh, in Parijs. Ah, en ben je een beetje tevreden over de haantjes? Nou, ze doen het wel goed inderdaad. Uh, het Franse commentaar is ook vrij positief. Er uh, was ook nog een, uh, een klein bedankje aan de Nederlandse scheidsrechter... die uh, Jeremy, me Jeremy Menes op het veld liet staan... die hij makkelijk een tweede gele kaart had kunnen geven. En uh, diezelfde Menes die uiteindelijk de 1-0 maakte. Dus uh, ze zijn hier wel tevreden. Beschrijft hmm. schrijft vrij vrije trap eens? Wat gebeurt er nu? Uh, Ribery legt neer. Die gaat hem denk ik zelf ook nemen. Ja bij ons is het al over bij jou? Ah nee bij mij nog niet. Ah. <laughs> je, oh, <laughs> oh. ja. Ja. Ik zat te bluffen bij. Ga hey, ja. ja. jij even mijn toto in? Ja. ja. Nee, Hij ah, nee, gaat, gaat, gaat die zo even over. over. ja, ja. ja. Ik zeg, um, um, nou krijgen we hier geluiden binnen dat het Franse elftal in een leiderschapscrisis zit. Er is niemand de baas. Hoe zit dat? Ja, ja Fransen houden van sterke leiders. Dat, uh, niet voor niks is hun president ook eigenlijk de machtigste president in de westerse wereld. Dat wil zeggen dat hij gewoon de meeste macht heeft in zijn eigen land. En uh, nou is, ja, Fransen houden gewoon van een sterke leider en ze hebben jarenlang natuurlijk Zidane gehad uh, en daarvoor hadden ze uh, Platini, zowel een leider in de, in de kleedkamer als op het veld. En eigenlijk is er uh, sindsdien geen echte leider meer geweest sinds Zidane er in 2006 mee gestopt is. En het probleem is dat ze eigenlijk zonder Zidane en Platini nog nooit een wedstrijd op het EK gewonnen hebben, dus waarschijnlijk wordt het vanavond de eerste. En ze hebben tien uh, wedstrijden gespeeld zonder een van die twee mensen en uh, telkens werd het uh, gelijk spel of een verlies zelfs. Hm. En met die twee werd er bijna altijd gewonnen. Ja. Je had het al over sterke leiders. Hè? De, de vorige president van Frankrijk, dat is ook zo'n kleine sterke man... Nicolas Sarkozy. Ja. Um, hij, is, um, hij is president af. En dat betekent dat ook zijn onschendbaarheid gaat aflopen. En dat gebeurt officieel om 12 uur middernacht. Um, is dat nog iets uh, waar we rekening mee moeten houden? Kan ja, er iets is... gebeuren? Uh, inderdaad, om 12 uur vannacht uh, is hij precies een maand geen president meer. En dan loopt zijn uh, onschendbaarheid af. Hij is in vier mogelijke corruptiezaken verwikkeld. En je uh, zou die allemaal uh, voor gehoord kunnen worden uh, door de, de rechter. Ten eerste uh, uh, is hij verwikkeld in een schandaal, een mogelijk schandaal... Uh, dat zijn campagne illegaal betaald zou zijn uh, door uh, Betancourt. Dat is een, de oude er erfgenaam uh, van, uh, van L'Oréal. Uh -huh. uh, Liliane Betancourt heet ze, uh, daar zou hij uh, 150.000 euro van hebben ontvangen, cash. Dus daar loopt hij een risico dat dat uh, helemaal uitkomt en, uh, en dat hij uh, ja, daarvoor bestraft zou worden. Dan is er ook nog een, uh, een verhaal dat, uh, dat Gaddafi de campagne van Sarkozy, diezelfde campagne in 2007, zou hebben gefinancierd... Uh -huh waar hij mogelijk ook nog voor uh, gehoord en, en veroordeeld zou kunnen worden. Daarnaast houdt hij heel erg van, uh, van opiniepeilingen. Die bestelt het EDC uh, van, van Sarkozy, die bestelde heel veel opiniepeilingen. Dus daar is veel geld mee gemoeid. En de uitvoering van die peilingen die, die ging naar een, een bedrijf van een uh, naaste uh, medewerker van hem. Dus dat heeft hij niet openbaar aanbesteed. Daarvoor zou hij uh, twee jaar de gevangenis in kunnen draaien en 30.000 euro boete. Dus dat is ook heel concreet. En dan missen we nog één zaak. Ja, dan is er nog een vierde, die is wat ouder. Die is nog uh, een hele complexe zaak. Dat heeft ook met illegale partijfinanciering te maken. Die stond nog uit de tijd dat hij zelf minister van Begroting was. Dus op het ministerie van Financiën was hij dan een soort onderminister van Begroting. Daar zou, zou hij ook nog problemen mee kunnen krijgen. Nou, dat wordt even spannend, dus uh, hij gaat wel aftellen tot middernacht, hè? We ja. we misschien... Je moet je even wel eens koniebellen. Misschien zit hij wel voetbal te kijken. Ja. Nou, ja, laat, kan hem ook e ook. E laat hem eens maar van die wedstrijd genieten. Uh, Olivier, uh, bedankt in ieder geval. Ja, we, we gaan naar Rio de Janeiro, Brazilië. Daar zit uh, Anne Dorst. Goedenavond, goeiemiddag, neem ik aan avond. voor jou. Ja, uh, ja goeiemiddag, goeiemiddag. Leeft het EK in Brazilië een beetje? Ja, dat leeft heel erg. Ja, dat verbaast me eigenlijk. Dat, Mensen uh, ja, zijn natuurlijk een uh, heel groot sport vanuit, dat weet iedereen. Maar dat het dat EK ook zo, uh, <tus> zo goed gevolgd werd, dat had ik niet verwacht. Nee, en, uh, de kroegen zitten best wel vol uh, tijdens de wedstrijden. Uh, hebben ze dan ook nog één specifiek land waar ze dan voor zijn? Nou, het valt me op, ja, vooral uh, Portugal inderdaad. Ja, er zijn veel mensen met uh, Portugese uh, ja, voorouders en uh, ja, dus, het is vooral Portugal, maar ook wel veel Italië en Duitsland. Uh, ja, daar zie je ook wel veel shirtjes van. Ja. Uh, Nederland niet zo heel veel. N nou is volgende week uh, de, de klimaattop in, uh, in, in Rio. Uh, Rio ja. plus 20. Heb je daar, merk je daar iets van? Ja, dat is al, uh, dat is al aan, aan het beginnen inderdaad. Het is dus, uh, nu al heel druk met uh, nou, delegaties die beginnen te, te komen. En het is inderdaad volgende week uh, vanaf ja vanaf dinsdag uh, begint het echt met, uh, ja, met de, met de hoge, hoge pieten, zal ik maar zeggen. Ja. En um, maar. Ja, ze hebben ons nu drie dagen vrijgegeven volgende week, omdat ze bang zijn dat het, uh, dat het verkeer anders volkomen gaat vastlopen. <lacht> dus uh, ze hopen dat, uh, dat de mensen uit Rio massaal uh, ja, de stad zullen verlaten of thuis blijven, maar vooral niet aan het werk zullen gaan. Maar als je drie dagen dus, uh, vrij krijgt voor zo'n top, hoeveel dagen krijg je dan wel niet vrij als het WK begint daar? Ja, inderdaad. Uh, dat is over twee jaar. Dus iedereen bedenkt ik ook van... Ja, moet dat in godsnaam als het over twee jaar inderdaad het WK en is. En hoor. komen we? Uh, met, ja, met andere grote evenementen als carnaval zijn je? we inderdaad de hele week vrij. Maar met het WK, ja, ik, ik ben heel benieuwd ja. hoe dat moet gaan. Ja. Ja. En dan de Olympische Spelen ook nog erachteraan. Nou ja, goed. Olympische Spelen, ja. ja. Het zal allemaal dus, het uh, Braziliaans wel goed gaan, wat denk jij? Nou ja, als het op zijn Braziliaans gaat, dan gaat het allemaal op het allerlaatste moment inderdaad. Dus uh, wat dat betreft zit zo'n schema. En uh, nee, ja, ze zijn nu ook met die, met die Rio-top, uh, ze zetten dan uh, uh, hele rijbanen af vanaf het vliegveld, zodat mensen dan toch uh, op tijd kunnen komen. Maar ja. ja, dat heeft dan natuurlijk wel als gevolg dat uh, alle andere mensen gewoon in de file staan. Ja. Dus uh, ja, mensen zijn hier niet zo heel blij mee. Nee, snap ik. Goed, dankjewel. Aan de dorst en geniet ja. van je vrije dagen in Rio de Janeiro. Dankjewel. Ja, vraag maar hoeveel Brazilianen er kijken naar de wedstrijd waar ook jij naar kijkt. Ronald van der Geer, Oekraïne, Frankrijk, Fransen staan, uh, staan dik voor. Hè? Ik denk dat ze allebei kijken. Ja. Uh, <laughs> na 78 <laughs> minuten staat het 2-0 voor uh, Frankrijk. Ja, ja. Ja, Frankrijk is al driftig aan het wisselen. Overigens nu wel een uitbraak van uh, Oekraïne over uh, de linkerkant. Maar uh, Benzema is onder meer naar de kant gehaald. En de twee doelpuntmakers, Kabai en Menes. En de vervangers, Vila, Martin en Giroud. Die staan allemaal in het veld. Gele kaart nu voor Debouchy van Bjorn Kuipers. Die het verder toch niet al te moeilijk heeft in deze wedstrijd. De kaart van Debouchy is overigens wel terecht. Hij maakt een overtreding op Konoplyanka. Een van de uitblinkers in de eerste wedstrijd van Oekraïne tegen Zweden. Maar eigenlijk vandaag onzichtbaar aan de linkerkant bij Oekraïne. Nog elf minuten. Er zal niet al te veel extra tijd bij komen. Dat uh, zal Kuipers wel ingefluisterd worden door de UEFA. Want de reclames moeten tenslotte gedraaid in uh, de hele wereld. En het oponthoud van een uur is al uh, erg genoeg. Oekraïne heeft het uh, balbezit voor even. Want het speelt nu over de zijlijn. Nog elf minuten en de extra tijd. Oekraïne dreigt te gaan verliezen van Frankrijk. Iets over half negen. De headlines met Dorof Megens. Een legionelle uitbraak in de Schotse hoofdstad Edinburgh... heeft aan twee mensen het leven gekost zonder dat bekend is waar de besmetting vandaan komt. Er zijn ook zeker 40 mensen besmet en 48 vermoedelijke gevallen. De gezondheidsdiensten in Edinburgh denken dat een koeltoren van een fabriek... de oorzaak van de besmetting is, maar ze weten nog niet welke. De Verenigde Staten stoppen met het uitzetten van illegale immigranten... die als kind het land zijn binnengekomen. Ze kunnen ook in aanmerking komen voor een werkvergunning, heeft president Obama bekendgemaakt. Illegalen van tussen de 16 en 30 jaar die minstens vijf jaar in de VS wonen kunnen een verblijfsvergunning krijgen. Wel moeten ze geschoold zijn en ze mogen geen strafblad hebben. In Amsterdam komt een taaltoets voor prostituees. Dat is een van de maatregelen die de gemeente invoert om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Verder moeten ramexploitanten voortaan een bedrijfsplan hebben met waarborgen voor goede werkomstandigheden en veilige seks. En de Nederlander Wim Koevermans is de nieuwe voetbalbondscoach van India. De 51-jarige trainer tekende voor twee jaar. Koevermans moet het voetbal in India een nieuwe impuls geven. Het land staat 164ste op de wereldranglijst. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, zo meteen, zoals altijd, de dag van oranje. Maar natuurlijk is de eindfase van Oekraïne, Frankrijk, Ronald. Het is nogal altijd 2-0 voor Frankrijk in die wedstrijd <laughs> tegen Oekraïne. En natuurlijk thuisland met vier spitsen op jacht naar een treffer tegen de Fransen. Maar het lijkt er toch op dat de Fransen het niet meer weggeven. Nu een overtreding van Nexer, vlak voor zijn eigen strafschopgebied, Gezien door Kuipers, juist gezien. En dus nog een vrije trap op een aantrekkelijke plek. De man die het slachtoffer is van de naderdrang van de verdediger van Milan is Milevski. Ja, en dan krijgen we dus nog een uh, vrije trap met nog negen minuten en de extra tijd te spelen. Kijken wie er uh, achter die uh, vrije trap gaat staan voor uh, Oekraïne. Ik denk dat uh, Maxxer sowieso niet blij was met de aanwezigheid van uh, Bjorn Kuipers in uh, deze wedstrijd. Ik ken elkaar natuurlijk nog van uh, Milan tegen Barcelona. Wedstrijd waar veel in de richting van Kuipers over is nagepraat. Plogging kijkt, heeft aangewezen wie die vrije trap moet nemen. En het uh, publiek gaat er nog maar eens bij staan. Te tekenen dat men heel graag wil dat Sevchenko dat gaat doen. Maar is hij de man voor dit soort vrije trappen? Of is er iemand anders in dienst? Nou ja, in dienst heeft uh, iemand anders een Oekraïens paspoort... die dit ook wel aardig kan. Ik zie Timo Shuk daarbij in de buurt staan. Maar ook die maakt uh, niet echt aanstand om het te gaan doen. Het is uh, de invaller, heeft die nu wel achter die bal staat. Zijn stappen uitmeet. Loris heeft de muur neergezet van uh, negen man. De... Het publiek wacht af en ziet uiteindelijk die bal hoog over de goal van Frankrijk gaan. Nou, dat was weer eens een sprankje hoop voor even. Maar Oekraïne, eh, nee. Het lijkt er niet op dat het elftal van bloggen in deze wedstrijd nog een goal gaat maken. 2-0 voor de Fransen. Nog acht minuten. De Radio 1 Sportzomer. De dag van Oranje. Twee wedstrijden, nul punten. Dat is de harde realiteit waarmee het Nederland zelf al te maken heeft. Maar de hoop is nog niet opgegeven, en terecht ook. Op de website van de KVB zegt Bert van Marwijk, de bondscoach, we hebben twee keer verloren. Dus ja, ik ga wel wat veranderen. Maar wat hij gaat veranderen, dat zegt hij niet. valt ook niet te lezen op de website van de KVB. Bas Tiggeler, heb jij enig idee? Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, goed, Huntelaar komt erin. Dat staat eigenlijk wel vast. Dan gaat Affelay eruit. Dat staat eigenlijk ook wel vast. Want daar was hij toch wat kritisch over. Over met name de buitenspelers. Affalay heeft niet echt, dat je zegt, veel wedstrijdritme. En je hebt goals nodig, dus je moet Huntelaar erin brengen. Uh, en of hij dan daaromheen, op het middenveld of achterin nog dingen verandert... dat zou kunnen, maar daar ben ik nog niet zo van overtuigd. Maar dat het voorin uh, met die verandering gaat... Uh, Gebeuren, dat geloof ik wel. Ja, uh, Emiel Schelvers zit er ook in de studio. Emiel, uh, Huntelaar voor Affelay. En dan? Nou, ik uh, vermoed uh, dat hij uh, van de wiel ook niet gaat handhaven. Dat Boela Roesta gaat komen om op uh, Cristiano Ronaldo te spelen. Verder zou het misschien ook geen slechte optie zijn... om in plaats van Johnny Heitinga Ron Vlaar neer te zetten. Omdat uh, Heitinga eigenlijk allebei de wedstrijden... cruciale uh, inschattingsfouten heeft gemaakt. Zowel bij de tegengoal van de Denen... als bij het opstellen ten opzichte van de goal die Gomez maakte. Met name de eerste... Nou ja, goed. En dan verder, uh, ja, Snyder is onomstreden. Uh, ik, misschien dat Snyder uh, uh, kan aangeven of hij het goed vindt dat, dat Van Persie achter hun te mag spelen. En anders uh, mag je daar misschien ook nog aan een andere optie denken. Kijk, er moeten eigenlijk zoveel mogelijk mensen in dat veld staan. Uh, uh, zondagavond, die uh, zo weinig mogelijk nog bagage hebben... van datgene wat in die twee eerste wedstrijden is gebeurd. Want als dat meespeelt... Je wil een heel nieuw, nieuw nou, dan moet, Elfstal, eigenlijk. Kijk, als je naar de geschiedenis kijkt, uh, en dan ga ik heel ver terug... dat is ooit volgens mij is in 1978 uh, in begonnen... dat Ernst Happel na de eerste poolfase... Uh, er een aantal spelers uitflikkerde... en plotseling met wildschut, brands en portuit om de hoek kwam zetten... Ja, dat is een beetje een tendens geweest. Later hebben andere bondscoaches... Michels deed het eigenlijk ook in 88. Ondanks het feit dat iedereen zei... Ja, maar best goed gespeeld tegen die Russen. Nee, daar had hij natuurlijk wel van Basten achter de hand. Maar het zit heel vaak in de psyche. Ik ben ook nog steeds van overtuigd... dat Nederland niet zo'n slecht figuur had geslagen... als Robin van Persie, die allereerste bal... die paas van Van Bommel... gewoon de ja. keihard had ingejaagd... wat hij bij Arsenal het hele seizoen eigenlijk heeft gedaan. Maar, en, maar moet, en dan uh, gaat alles tegenzitten. Moet, moet, uh, moet hij dat echt vragen aan Snyder? dat hij dat moet vragen? Nou, omdat hij zo dogmatisch heeft vastgehouden aan al datgene... Uh, wat we de afgelopen uh, twee wedstrijden hebben gezien. En dat systeem heilig heeft verklaard. En dat wisten we allemaal. Hè. Alle volgers van Nederland zelf niet één uitgezonderd. Ik heb Bas nog gesproken trouwens. Afgelopen uh, zaterdag was het. Ja, je kunt er donder op zeggen, die verandert niks van Marwijk. Nou, dat klopt ook helemaal. Al die jongens weten dat. Maar nu is het, hè, hoe zegt Obama dat, time for changes... Ja, ja, het is het tijd om te veranderen. En te kijken of Van Marwijk een grote coach is en de goede veranderingen doorvoert. Bas, vandaag trainde uh, Oranje, mogelijk zelfs voor de laatste keer in uh, Krakau. Uh, heb jij dan enige aanwijzing gezien voor een totale reshuffle van, van de opstelling? Nee, want we mochten er niet bij zijn helemaal. Ja. Wij, uh, de deuren waren dicht. En zoals je inmiddels weet kunnen we daar niet in de buurt op een flatgebouw klimmen. Zodat we nog iets kunnen zien. Dus Geen dat was glim een van was. De Michel Vorm ook? Nee. <laughs> nee. nee, dat was echt helemaal niets te zien. Maar Kijk, het is nu voor het eerst bijna leuk. Want wat Emiel terecht zegt: um, hij verandert nooit wat van Marwijk. En nu doet hij het dus wel. Het was echt ongelooflijk makkelijk om uh, de opstellingen van het Nederlands elftal altijd goed te hebben. Ik heb me altijd verbaasd dat er ook nog wel eens kranten waren die daar fouten in maakten. Dat is echt ongelooflijk. Want het was altijd dezelfde, hetzelfde rijtje. Maar nou, nu we... weten we het echt niet helemaal. Komen de kennis nu bovendrijven? Nou ja. Dat is een beetje te makkelijk, maar hij zal. Ik, nogmaals, wat ik net al zei: voorin ben ik ervan overtuigd dat het zo staat zoals ik zeg. En, en, en achterin, nou ja, of van de Wiel zou kunnen, want van de wiel zit ook niet lekker in zoveel. Maar goed, zo kan ik er nog vier aanwijzen. Je kan ook te veel dingen veranderen. Ik vraag me af of dat dan weer goed is. Ja, zeg maar. Ja, ik nee, ja, vraag me af, omdat we het hebben over opstelling ja, ik, ik even als leek wil ik wat zeggen. Ja. <laughs> um, want ik heb precies... Ik dacht ook, Boularoos moet inderdaad... in plaats van Van de Wiel... Zo leek ben je dus niet. Huntelaar van Persie aan de voor in. En Robben heb ik nooit begrepen... als links uh, of rechtsbenige, of linksbenige ja. rechts. En Afvaluij als rechtsbenige links. Ja. Dus daar zou toch ook wat in moeten veranderen. Dat ja, is alleen één opmerking die ik wel wil maken. Kijk, Robben speelt wel met een bepaalde begeistering. En die heeft... Met Bayern München een werkelijk geweldige partij gespeeld. Uh, tegen Real Madrid. En die heeft die Quantraal, hun linksback, echt alle hoeken van het veld laten zien. Dus ik kan me voorstellen dat in een gesprek onderling tussen Robben en Van Marwijk. dat Van Marwijk oh. toch zegt: van oké, okay, Arjen, hoe voel je je? En als hij zegt, ik ben in staat om die quantrouwen helemaal de neuroloog in te spelen. Dat hij hem een helft lang in ieder geval die kans geeft. Ja. Dat verdient uh, Rob eigenlijk ook. Hij heeft ook altijd heel, een heel kort. Uh, fonds. Vanaf die kant heeft hij ook ongelooflijk veel goals gemaakt. Dus laten we dat nou niet vergeten. Van ja. rechts naar binnen komend. En als, als hij er twee inschiet, dan hoor je ook niemand. Ja, maar goed. Uh, we moeten nu naar de Portugezen kijken. Gelukkig hebben we iemand gevonden die de zwakke punten beter vinden van, uh, van uh, de Portugezen. Dat is namelijk Klaas-Jan Huntelaar. Laten we even naar hem luisteren. Nou ja, ik denk als je tegen de Denen hebt gezien dat ze, uh, dat ze heel erg veel naar binnen knijpen. Dus dat er wel, wel veel ruimte op de zijkanten ligt. Uh, als je ziet hoe ze de goals tegen hebben gekregen uh, tegen Denemarken. Maar ook tegen Duitsland. Ik uh, kwam via de zijkanten met flanken van de zijkanten. En, uh, voorzetten. Voorzetten, ja. En, uh, uh, ja. Vaak in de rug van, uh, van de verdedigers wegkruipen. Veel kopballen. dus uh, uh, Alle drie de goals waren kopballen. Dus... Uh, ja, zo kan je het wel een beetje analyseren. Nou, afwachten wat dat waard is. Uh, nog even wat ik, iets, wat ik aan je voor wil leggen, Bas... is of uh, wellicht uh, Van Bommels een laatste in het land heeft gespeeld. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Nou, ik heb hem dat zelf gevraagd toevallig vanmiddag. Maar ja, dat zou maar zo kunnen. Um, ik denk namelijk dat hij na het toernooi uh, International af is. Dat wist hij dan zelf nog niet zeker, zei hij. Maar um, nou ja, het zou mij ook niet verbazen als hij ernaast staat morgen. Maar dan moet je het helemaal... Anders gaan inrichten. Het enige wat je daar nog wel bij moet zeggen is dat zijn logische vervanger is in feite van de vaart. Dan vinden we ook, geloof ik, met z'n allen dat hij het ook niet echt heel lekker gedaan heeft in die eerste twee wedstrijden, dat hij mocht invallen. Dus misschien is dat dan nog de redding maar van, Bas, van Bommel als Bas, Dat is toch zo sowieso euh... eindeoefening voor Mark van Bommel. Die gaat toch niet een hele WK-kwalificatie meer meemaken? Nee, dat denk ik ook niet. Maar als hij zelf zegt dat hij dat nog niet weet en dat hij daar nog over na moet denken, ja, kan ik. Ja, een jaar, in een divisie zou hij het wel weten, denk ik. Ja, ik denk ook, ik denk, Emiel, dat, dat hij inderdaad niet meer doorgaat. Maar... Nou, laten we even luisteren wat hij daar zelf op te zeggen had omdat ik hier uh, helemaal gefocust ben op het EK, om, uh, om het EK te winnen. Die kans uh, bestaat nog steeds. En daar heb ik twee jaar lang voor gewerkt, naartoe gewerkt. Na de WK-finale in de kleedkamer heb ik dat als doel gesteld. Ik heb me voorgaan laten opereren aan mijn bovenbeen. Dat heb ik allemaal niet voor niks gedaan. Ik, heb helemaal, ik ben helemaal gefocust op dit EK. En dan is het zo frustrerend dat je dan na twee wedstrijden met nul punten staat. Maar dat je nog steeds een kans hebt. En als je me nu de vraag stelt, wat doe je na het toernooi? Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. En daar wil ik ook helemaal niet over nadenken. Ik, wil hier, ik ben hier om Europees kampioen te worden. <coughs> en zo is het. Ja, zo uh, so is het. Uh, nou weet ik, het de Portugese woord voor nog niet. Maar uh, dat zijn zij wel een beetje, Bas. Want we hebben niet bepaald een, een goede balans tegen de Portugezen. Laat, laat dat een beetje maar weg. Het, er is volgens mij geen land waar we zo'n slechte staat van dienst tegen hebben... als tegen de Portugezen. Tien keer tegen gespeeld. Eén keer... Gewonnen. Dat was in 1991. EK-kwalificatiewedstrijd in de Kuip met een doelpunt van Richard Witsche. Uh, wedstrijd eindigde in 1-0. Dus we hebben in die tien duels uh, nooit het resultaat gehaald dat we morgen nodig hebben. Maar het zijn wel, wel vriendelijke gewonnen. potjes, toch? Er zitten een paar vriendschappelijke potjes bij. Maar er zitten ook twee nou, EK-kwalificatiewedstrijden bij. Twee WK-kwalificatiewedstrijden. Oh, je bedoelt die wedstrijd van 2006. Ja, die staat mij nog wel vers voor de geest. Ja, met 16 keer geel, waarvan... Uh, Vier rode kaarten aan Van Bronkhorst en aan Deko en aan Boularus en nog eentje. Ja, dat was een hartstikke leuke wedstrijd. Ik uh, ben heel benieuwd of ze zich morgen een beetje kunnen inhouden. En ik ben benieuwd of de heren van Oranje daar wat van geleerd hebben. Want een aantal heeft die wedstrijd natuurlijk gespeeld. Want uh, als je dus meegaat in het vechten, dan ga je het zeker niet winnen. Goed, um, tot slot. Hoe zien de komende dagen eruit? Uh, morgen vertrek naar Garkov. Leuk! Ja, leuk. Stukje vliegen even weer. tijdje geleden. Heen gaat altijd goed, hè? Ja, heen is lekker uh, prima. Ik geloof dat de autoriteiten op Garkov um, en de vliegveldautoriteiten, ik denk dat dat geen goed woord is, maar je begrijpt wat ik bedoel, hebben beloofd dat het beter gaat. Dus wij denken dat er niks veranderd is. <laughs> ik denk dat er een taxi naar Krakau klaar staat. Waarom, ja, waarom hebben ik. ze maar geen hotels en trainingsvelden in Garkow? Want dat vliegen, ja. dat vermoedt ah, toch ook Dat is een hele goede ja, vraag, vraag voor een, voor een leek. Nee, maar serieus, ze zijn zo moe en zo ja. erg niet ja. fit. Dat ja. is ja. toch ja. Dat dat het Dat vinden wij probleem. dus ook. Ze hadden niet in ja. Krakau moeten gaan zitten, maar daar. En dus noods een week, daar speel je drie wedstrijden en dan kom je maar weer terug hier, ja. is hier gezellige vlieg. Maar Bas, misschien moet je toch nog eens aan Hans Joris, maar vragen, die alles altijd zo tot in de puntjes voorbereidt. Of hem misschien ook een beetje sleet op is gekomen. Want ik heb allemaal mensen daar gesproken die het mij vertelden... dat het in de Oekraïne in juni altijd zo bloedheet is in Garkov. Dus dat konden ze wel weten. Ik heb er heel vaak met Hans over gesproken, al in de, voor, in de voorbereiding. Want ja, die kom je natuurlijk ook wel eens hier en daar tegen. En ze waren ervan overtuigd dat het allemaal wel mee zou vallen met het reizen. Ze hebben dat een beetje in de hoek gezet van nou ja, we reizen altijd... En... Die spelers zijn het allemaal gewend, want die doen het in hun eigen land ook. Ik denk dat ze zich op een aantal dingen verkeken hebben. Dat is de chaos op of Airport. Nou, dat had je misschien kunnen inschatten, misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar ah. Gertja van Beek had een kleine ervaring daar bijvoorbeeld. Ja, precies, met brandstof en ja. het vliegtuigen en uitwijken naar Bulgarije. dat was verschrikkelijk. Moest je, in je in het vliegtuig, vliegtuig, vliegtuig ook op portemonnee trekken, hebben. kan ik me goed herinneren. Ja, wat ze zich ook <coughs> nog op verkeken hebben, misschien, is dat er maar drie dagen tussen de wedstrijden zit hier. En niet vier zoals op het WK. En dan heb je toch wat meer rust. Want ze zeiden, ja, op het WK deden we het ook eens goed bevallen. Ja, maar ja, is het geen arrogantie? Denken dat je toch het toernooi wel doorkomt en dan... Uiteraard in Polen wedstrijden moet gaan spelen. Zit dat er niet gewoon een beetje in? Nee, want je speelt er sowieso dan maar één in Polen. Want dat is alleen de, de, de kwartfinale. Want de halve finale speel je dan toch weer gewoon aan de andere kant van de grens. Ja, dat ligt wel. Of eerst nou. of tweede woorden. Ja, dat is waar. Maar in het geval dat Nederland nu tweede wordt, spelen is geloof ik de halve e weer in Donetsk. Hetzelfde het nog doet. Eerst nog uh, dus, uh, naar Garkov, Bas. En de reis terug. Ik las in de krant dat je maar één boek hebt meegenomen. Misschien moet je voor die terugreis toch nog maar uh, uh, <laughs> een hele die meenemen. Want dat gaat ja, vast ik moeten we wat <laughs> e-books downloaden, want dat gaat niet goed inderdaad. Oké, okay, Bas, <laughs> bedankt. Ik zie je ja. zondag. Oekraïne, Frankrijk, Ronald van der Geer. De absolute slotvaartster, zeggen ze dan geloof ik. Ik dat ik Bas, ook nog tegengekomen. Kan ik hem misschien ook een boek geven? Um, <laughs> Frankrijk staat met uh, 2-0 voor tegen Oekraïne. We zitten in de laatste 13 seconden van deze wedstrijd. Want Bjorn Kuipers heeft drie minuten toegevoegd aan de 90 minuten. En er gebeurt werkelijk helemaal niets meer. We hebben nog een vrije trap gezien van Nasri. Dat was dan nog wel een knappe redding van Piatov. Maar voor de rest gebeurde er niets. Oekraïne... Heeft het geprobeerd, maar is er niet in geslaagd om de Fransen te verslaan. Twee doelpunten naar rust. Frankrijk wint voor het eerst op dit toernooi. Er zijn mensen die zijn in slaap gevallen werkelijk op de tribune van dit duel. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar Frankrijk heeft zijn overwinning te pakken. En uh, Oekraïne, ja, het is allemaal even wat minder euforisch als na de eerste wedstrijd. Drie punten in Kiev, geen punten in Donetsk. Dat is het. gaat tegen het glaasje. Uit Vlaanderen trigger finger. I follow rivers. Even de stand doornemen van ons Groenendijk. In deze pool. Uh, Frankrijk nu 4. Oekraïne 3. En dan nog uh, de wedstrijd die komen gaat. Engeland 1 punt en Zweden 0. We kunnen zeggen dat uh, een gelijkspel misschien wel dodelijk is. Of nog niet helemaal. Voor? voor ja, Gelijkspel is meestal voor twee. Uh, ja. maar, maar voor we... wie dodelijk? Nou, voor degenen die tegen elkaar spelen, want die andere heeft al gewonnen, Frankrijk namelijk. Ja. Lijkt mij dan voor de Zweden dodelijk. Engels hebben dan nog wel een kans. Wat, wat vind jij? Ja, ik zet sowieso wel, uh, nou ja, een beetje link om dat nou te zeggen. Ik zet mijn geld op, maar ik, uh, ik voorzie toch een hele moeilijke avond ook nog voor de Engelsen dadelijk tegen Oekraïne. Want het is, uh, het is toch geen ploeg die zich zomaar zal overgeven voor eigen publiek. Dat is de volgende wedstrijd, ja. ja. En dus de Fransen, die, uh, ja, die zie ik nu wel doorgaan, maar die strijd voor de tweede plek is uh, volledig open. Ja, en Zweden heeft, geloof ik, al, nou, ik, ik denk al veertig jaar niet verloren van de Engelsen. Dus of, uh, ja, van de Engelsen. Dus ja, dat betekent dat, uh, dat, die, uh, dat ook die Zweden gewoon een goede kans hebben vanavond. Mm. Emiel, wat verwacht jij van die wedstrijd uh, van, van straks? Ik denk dat Ibrahimovic, die verdediger is van, Frankrijk, of van Engeland, gaat vermoorden vanavond. Die loopt sowieso al met een moordlustige neigingen rond zag ik de eerste wedstrijd. En die heeft natuurlijk dit jaar... is hij voor het eerst geen kampioen geworden. Die heeft een soort urge om zich te bewijzen. Die heeft zich ook al vanuit het trainingskamp uh, van Zweden... bemoeid met de AC Milan. Want die dreigde Thiago Silva te verkopen. Toen heeft hij wel eens gebeld. Dat als hij dat zou doen, dat hij dan ook weg wilde. Kortom, die is echt lekker op het oorlogspad. En dat gaat hij vanavond ook bewijzen. Want hij was echt briljant, de eerste wedstrijd. En die Engelse centrale verdedigers... die zijn niet van echt hele grote kwaliteit. Dus... Uh, ja, ik verwacht gewoon dat Zweden minimaal, ook gezien de statistieken die Fons net aangeeft, dat Zweden minimaal gelijk speelt tegen de Engels. En ik acht ze zelfs, want ik vind de Engelse creatief namelijk helemaal niet zo geweldig, uh, ik acht ze ook minimaal in staat om, uh, om dat gelijk te halen en, en nog te winnen ook. Nou, misschien eens even kijken bij die, bij die wedstrijd die een kwartier is opgeschoven uh, vanwege het noodweer bij de andere wedstrijd. Vanaf 9 uur, dus uh, Zweden-Engeland, verslaggever daar is Filip Koken. Filip, uh, uh, nog iets bijzonders in de opstelling van beide landen? Ja, hierop uh, aansluitend kan je zeggen dat uh, Ibrahimovic, tenminste zo wordt het ook gemeld in de Zweedse pers, die heeft zich ook al bemoeid met de opstelling van Zweden zelf en die wil niet gaan spelen meer met Marcus Rosenberg. Zoals hij dat wel deed in de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Hij heeft er ook voor gezorgd dat Rozenberg niet meer zal spelen. Daar gaat nu Johan Elmander staan. Die zal in de punt van de aanval staan. Ex Feyenoord en ex NAC. Ook nog bij Bolton gespeeld. Dus hij kent ook het Engelse voetbal. En Ibrahimovic zal zo'n beetje achter hem in een vrije rol gaan spelen. Dat is in ieder geval één wijziging bij de Zweden. En ja, bij Engeland uh, is toch een beetje de vraag... Ja, hoe overleven ze tot Rooney weer mee kan doen? Want dat is toch het vraagteken bij Engeland. Ze moeten nog in de race zitten en als Rooney mee kan doen... dat is de eerste twee duels geschorst in dit toernooi... dan verwacht Engeland pas echt weer een kans te hebben om mee te doen... voor een kwartfinale plek en misschien nog wel meer. Want zonder Rooney leveren ze zoveel in aan kwaliteit... ja, dat ze zichzelf eigenlijk kansloos wanen. Nou, dat doen ze nu met Andy Carroll in de spits... Uh, dat is een jongen van Liverpool, een sterke jongen die ooit 40 miljoen euro heeft gekost toen hij overkwam van Newcastle. En die vervangt dan een 18-jarige Oxford Chamberlain, een 18-jarige jongen waardoor Ashley Young van de aanval uh, naar links middenveld zakt. Nog twee wijzigingen overigens, ook bij de Zweden. Maar dat zal, uh, ja, uh, jongen in de verdediging. Jonas Olsen komt erin voor Lustig. Ja, dat zal mensen niet veel zeggen. Maar Swenson, dat is een middenvelder, die komt erin voor Toyvonen. En Toyvonen is vandaag ook gepasseerd. Dat voor wat betreft de opstellingen. Fidelek is ook hier. Uh, je kijkt heel veel naar voetballen, heb ik me laten vertellen. Uh, je kijkt regelmatig naar voetballen. Je kijkt af en toe naar voetballen. Wat moet ik zeggen? Ik ben de Sarai die volg ik. En Fenerbahçe Galatasaray. Ja, nou, dat was mijn vraag. Als je, als je voor richting. Ja, precies. Wat moet je kiezen als je. Galatasaray. Oh, als ik zou moeten kiezen tussen uh, Turkije en Nederland. Nee, dan, nee, nee, nee, nee. nee, nee. In Turkije. Tussen Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray. Ja, zeker. Waarom? Ja, maar dat is ook weer omdat de hele familie. Als je bij mijn ooms en tantes in Turkije langsgaat, het is allemaal geel-rood alles, Echt tot en met de dekens en de gordijnen. Die zijn zo fanatiek. Maar wat zou, er, eigenlijk... gebeuren als, wat zou er gebeuren als je zou afwijken? Ja, dan word ik verstoten word je, waarschijnlijk. Dan word je <laughs> Dan word ik uitgehuwelijk. <laughs> nee, niks. Maar ik moet zeggen, kijk, die clubvoetbal... Uh, um, dat uh, rijdt badje. Alleen als er echt belangrijke wedstrijden zijn zoals laatst... Dan, dan kijk ik wel. Maar wat ik zeg, ik ben echt meer van... Ook hier. Nee, kijk, ik ben eigenlijk Feyenoord. Ik kom uit Rotterdam. Dus dat, dat, dat ja, zit, dat zit er ook een, een, hele beetje, in. Zaak. Al al een beetje in. Dat ja, zit er al een beetje in. Maar daarom mis zaak. ik echt ook heel veel wedstrijden. Het is echt EKWK voor mij. Ik weet niet wat het is, maar ja. dat zit er gewoon in. We wij, uh, wij, wij hebben jou uh, dit jaar op tv leren kennen, hè, als de, als de uh, uh, tafeldame van uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, jij bemoeit je daar met allerlei zaken, maar je vindt ook dat er veel meer vrouwen zich moeten bemoeien met sport op tv. Hè? Ja, oh, weet je dat? Ja, wij ja. bereiden ons wel voor, wat denk jij? <laughs> maar jij mist. Jij mist jij ik vind dat jammer, ja. Ik vind dat wel jammer. Kijk, ik, ik, ik, als, ik, als ik er veel meer verstand van zou hebben. en het veel beter zou volgen, zou ik dat toch graag willen doen. Maar dat is nu helemaal niet het geval. Ik bemoei me er graag tegenaan. In Turkije echt, wel, hè? Uh, ja, in Turkije veel meer. In Italië ook, ja, trouwens. Maar ook. daar zie je ook veel meer vrouwen op televisie, sowieso. Dus ik vind dat wel heel erg jammer, ja. Omdat, nou nogmaals, ik zou dat zelf heel graag doen. Ik heb ook echt wel mening over Oranje en uh, Elftal en de opstelling en alles. Ja, maar hoe komt dat dan? Hoe komt dat? Nou, dat uh, zo weinig vrouwen hun mening kunnen verkondigen, om maar zo te zeggen. Nou ja, toch misschien niet geïnteresseerd genoeg in voetbal, denk oh ja. ik. Ik weet het niet. Ik, af en toe zie ik wel iemand voorbij komen, maar het zijn er niet veel. Of zijn ze er wel en, en, en vinden de media ze niet? Uh, of, of bieden ze zich niet aan? Want ik heb heel lang bij uh, Paul Wittman als uh, redacteur gewerkt... en ik, er wordt vaak gezegd van ja, jullie hebben te weinig vrouwen aan tafel... maar ik weet ook uit, uit ervaring dat als we ze bellen... dat ze dan vaak niet durven en niet willen. Ja. En ik denk dat dat ook wel meespeelt. Dat vind ik wel heel jammer. Ja. Nou ja, kijk, zolang je niet hoeft uit te leggen wat buiten spel is... Uh, um, Zo een vooroordeel zeg. Uh, dat is een makkelijk nee, maar, vooroordeeltje. Nee, nee, maar luister. Kijk, ik kom natuurlijk al jarenlang met mijn Italiaanse achtergrond in Italië. Ik heb in Italië in diverse gelegenheden of met collega-journalisten... echt discussies gehad op hoog tactisch niveau over hoe AC Milan of Juventus speelde. Met andere woorden. En dan bleek later dat ze inderdaad helemaal opgevoed daarin waren. Door vader, broer. En ja. dat ze dus met andere dat woorden klopt. ook over voetbal ja. konden meepraten. Nou, dat is de eerste stap. Dan kan je ook eventueel journalist worden. Klopt. Ja, nou we gaan het zien, uh, Finan, wat je, je zometeen gaat zeggen over. Uh... Ja, we gaan je ondervragen. Onder over <laughs> Zweden Dat waren nog mooie Zweden, meiden ook. Over Zweden tegen Engeland. Want uh, de volksliederen zijn bezig en uh, u krijgt die hele wedstrijd zometeen na het nieuws van 9 uur. Ja, zo. Mag je, Jan? Is dat toch van het hek? Ja, daar spreekt u mee.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 Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinsheel. Bruinsheelparket.nl slash monta. Hé, hey, wat beter beveiligd printen dan op een Konica Minolta Multifunctional? Nou, nah, dat bestaat niet, man. Echt wel? Nieuw. Bisup Secure voor Konica Minolta Multifunctionals. De optimale oplossing voor absolute informatieveiligheid. Kijk op <tweiligen> veiligerbestaatniet.nl.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 Konica Minolta. Veiliger bestaat niet. Nl. Dit is Radio 1.